Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. In Den Haag is het na de eerste EK-wedstrijd van Oranje onrustig geweest. Op en rond het Jongbloedplein kwamen honderden jongeren samen om de 3-2-overwinning op Oekraïne te vieren. Maar na een tijdje werd de sfeer grimmig en werden er brandjes gesticht en vernielingen aangericht. De ME veegde na middernacht het plein schoon. Geldproblemen door de coronacrisis leiden tot gezondheidsklachten als angststoornissen, depressies, hoofdpijn en slapeloosheid. Dat zegt Wijzer in Geldzaken, dat op initiatief van het ministerie van Financiën voorlichting geeft. Een huisarts zegt tegen de NOS dat geldstress sinds corona tot 20% meer gezondheidsklachten heeft geleid. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging moeten mensen met geldzorgen daarom meer ondersteuning krijgen. SP en PVDA in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk opheldering over het mogelijk wegmoffelen door de Belastingdienst van een belangrijk memo in de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws en Trouw heeft de Belastingdienst signalen gekregen dat de memo destijds bewust is weggewerkt. Er wordt felle kritiek ingeuit op de aanpak van de Belastingdienst. Het stuk kwam boven tafel na vragen van oud-CDA-Kamerlid Omtzigt. Zeven agenten en oud-agenten van de politie in Horst in Limburg... worden verdacht van een misdrijf, blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. Waarvan de agenten precies worden verdacht is niet duidelijk. Mogelijk zijn er onder meer verdachten veroordeeld... op grond van onrechtmatig verkregen bewijs. Het weer veel zon, vanuit het noorden in de loop van de dag wat meer wolkenvelden... en het wordt 24 tot 29 graden.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 in the net will appear I don't want to wait before the dream is over I'm going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 Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend. Mijn kleine grote vriend, kleine kampioen, wees maar lief voor mama, geef er nog een zoen. Er is niets wat zij er aan had kunnen doen, ze gaf alles wat ze had. En ook ik deed echt mijn best. Maar soms is Willen niet genoeg. Ik Sun say sunford and zomerhit put me in the rain i need a wake up shower ordinary day when many find no hours why do i complain why is too much still not enough En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag is het na de eerste EK-wedstrijd van Oranje onrustig geweest. Honderden jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes. De politie greep na middernacht in. Door de coronacrisis hebben meer Nederlanders geldzorgen... en die stress kan leiden tot een nieuwe gezondheidscrisis... Daarvoor waarschuwen medewerkers van Wijzer in Geldzaken een project van het ministerie van Financiën. In Rotterdam heeft vannacht brand gewoed in een flatgebouw. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Bewoners van meerdere verdiepingen moesten een tijdje hun huis uit. Het weer veel zon, vanuit het noorden wat wolken bij 24 tot 29 graden.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 I told you all good It feels to be me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 Kleine jongens die dragen zich als prof Doen met regelmaat iets stoms En, ha <laughs> Kleine jongen Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote broer is trots op jou ja. Doe Kleine jongens die dragen zich als prof Willen kosten wat het kost Iemand laat het voor de toren Gedragen zich als toch, nu een party op sprong. Niemand nadert voor de tocht. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. I'll yeah. Zijn Van de zon Dus pak je radio, pen naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je vèm, 24 uur per dag. zomer zomerviert. mi cantare con la gitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.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 Gelukkig is het weer. Het is weer weer weer weer weer weer sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare.